7 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1 journaal gaat ex-neuroloog Janssen Steur de gevangenissen in. De rechter doet vandaag uitspraak. En tom, tom komt zo dadelijk met de jaarcijfers. Eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. D66-leider Pechtold is intens verdrietig dat zijn partijgenoot Els Borst is overleden. De oud-minister van Volksgezondheid werd gisteravond doodgevonden bij haar huis in Beeldhoven. Voor Pechtold kwam het bericht als een complete verrassing. Intens verdrietig. En, en mijn gedachten natuurlijk direct bij uh, haar familie, haar kinderen en kleinkinderen. Uh, want ook voor hen zal het volstrekt onverwacht zijn. Ze was. Zaterdag op ons partijcongres in blakende gezondheid. De politie onderzoekt of er sprake is van een natuurlijke dood, een ongeluk of een misdrijf. Van dat laatste gaat de politie vooralsnog niet uit. Borst werd in de garage van haar huis gevonden, zegt de politie. Ze werd aangetroffen, levenloos dus. Een bekende van haar zag haar uh, daar liggen. Hij heeft direct de politie gewaarschuwd. Wij zijn hier ter plaatse gekomen. Een Ferense arts is ter plaatse gekomen. En die kon die direct een natuurlijk overlijden afgeven. En dan betekent dus dat de omgeving wordt afgezet. En dat uh, ja, de Franse opsporing hier haar onderzoek gaat doen. Els Borst was minister van Volksgezondheid... in de paarse kabinetten Kok 1 en Kok 2. Waarin ze ook vicepremier was. In 2012 werd ze minister van Staat... Als minister stond ze aan de basis van de euthanasiewet en het stelsel van donorverklaringen. Els Borst was 81 jaar. De EU wil de betrekkingen met Cuba normaliseren. De onderhandelingen daarover beginnen volgende maand en worden mogelijk volgend jaar afgerond. Centraal staan verbeteringen van de handelsrelatie, investeringen in de Cubaanse economie en de mensenrechten, zegt Brussel. Cuba en de EU waren in 1996 dichtbij een handelsverdrag. De EU zag er op het laatste moment van af, toen het communistische land twee vliegtuigjes met Cubaanse ballingen uit de VS neerhaalde. In het noorden van Mali worden vier medewerkers van het Rode Kruis en hun chauffeur vermist. De auto waarin ze reden is volgens het Rode Kruis spoorloos verdwenen tussen Gao en Kidal. Het noorden van Mali werd een jaar geleden ingenomen door islamitische extremisten. Franse militairen hebben de milities vorig jaar voor een groot deel teruggedrongen. Volgende maand vertrekken 400 Nederlandse militairen naar Gao om mee te doen aan die VN-missie. China en Taiwan praten vandaag voor het eerst sinds 1949 weer op hoog niveau met elkaar. De Taiwanese minister van Vaste Landzaken is in de Chinese stad Nanjing voor gesprekken met zijn Chinese ambtgenoot. En de ontmoeting moet de spanningen tussen Peking en Taipei verminderen. China beschouwt Taiwan als een opstandige provincie en ziet het liefst dat Taiwan weer onderdeel wordt van de Volksrepubliek. Maar Taiwan wil onafhankelijk blijven. En dat bleek vanochtend ook, zegt correspondent Marieke de Vries. De onderhandelaar namens uh, Taiwan begon de dag al met te zeggen... het maakt me allemaal niet uit wat daar gezegd is... maar wij ondertekenen in ieder geval helemaal niets. Terwijl Peking heel graag wilde dat er een tweede handelsakkoord zou worden ondertekend... zodat we toch iets met, met iets naar buiten konden stappen om te zeggen... kijk, we zijn weer een stapje dichterbij. China heeft daar nog vier dagen de tijd voor. Daarna keert de Taiwanese minister terug naar Taiwan. Ongeveer 165.000 basisschoolleerlingen beginnen vandaag aan de CITO-toets. Op basis van de driedaagse toets en het advies van de school wordt bepaald naar welke middelbare school de kinderen uit groep 8 gaan. Van alle basisscholen doet zo'n 85% mee, dat zijn 6200 scholen. Het is de laatste keer dat de toets in februari wordt afgenomen. Volgend jaar komt er een verplichte centrale eindtoets... die later in het jaar wordt afgenomen. En daardoor wordt het, onderdeel van de school, het oordeel van de school belangrijker... bij het bepalen van het middelbare schooladvies. Het weer nog. Eerst wat zon, later bewolkt... en tegen de avond regen en veel wind. Het wordt 7 of 8 graden. Ook morgen eerst droog en later regen. Verkeersinformatie naar de ANWB johnson nou, Het is minder druk dan gebruikelijk op dinsdagochtend. Er staat in totaal 16 kilometer. Ook nog niet gek veel bijzonderheden. Alleen op de A12 eh, daar is een ongeluk gebeurd bij Arnhem-Noord. Er staat inmiddels richting Utrecht 4 kilometer file. En de linkerrijstrook is daar dicht. De broers Mulder haalden brons en goud gisteravond op de 500 meter. Hun vader en moeder weten niet wat er gebeurt allemaal in Sochi. U hoort ze zo.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 De vader van de schaatsboertjes Mulder kan het nog steeds niet helemaal geloven. Ik had ervan gedroomd dat ze allebei een de op pony zouden staan. Hè? 1 en 3, wat fantastisch, wat fantastisch. Straks een gesprek met hem en Moeder Mulder. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. We staan eerst stil bij het overlijden van oud-minister Els Borst van Volksgezondheid. Zij was minister van Volksgezondheid in de kabinetten Kok 1 en Kok 2. En ze werd gisteravond onder verdachte omstandigheden gevonden bij haar huis in Beeldhoven. Daarover gaan we even praten met Thomas Aling van de politie. Meneer Aling, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat nog steeds zo dat het onder verdachte omstandigheden is? Nou, de verdachte omstandigheden, dat is er een beetje ingelopen via de media. Ik moet erbij zeggen, gisteren bij het lichaam aangetroffen. Um, en er is schouwarts geweest... Is de lichaam bekeken en die konden geen natuurlijk overlijden afgeven. Uh, nou, dat dat betekent... is onderzoek verplicht? Dat, precies, dat betekent dat de politie ter plaatse komt, Franse opsporing, omdat wij uh, ja, willen weten wat hier nou precies heeft plaatsgevonden. Ja, dat kan uh, alsnog een natuurlijk overlijden zijn, of een noodlottig ongeval, of een misdrijf. Dus nou ja, om die verplekkers weg te nemen betekent dus dat het onderzoek start uh, om uiteindelijk te weten en duidelijkheid te krijgen over deze zaak. Ja, u, u weet nog niet meer? Nee, op dit moment nog niet. Vannacht is frans Opsporing geweest uh, met alle gegevens te verzamelen. Die daar zijn uh, aangetroffen. Uh, er is, het lichaam is uh, nu weg hier. Er is een schouw op geweest. Nou, Die gegevens die daaruit komen, uit die twee onderzoeken, die worden bij elkaar gelegd. Uh, die vraagtekens uh, die er waren, hoop ik dat die uh, weg uh, kunnen worden genomen. Nou, In overleg met de recherche wordt vanochtend uh, bekeken ja, of hier meer duidelijkheid in deze zaak kan worden gegeven. En op welke termijn verwacht u die duidelijkheid? Nou, ik hoop toch wel in de loop van de ochtend er uh, wat meer over te weten. Op welke kant uh, deze zaak opgaat. Um, en, en daarbij zal natuurlijk eerst de familie op de hoogte worden gebracht. En dan, iedereen wil natuurlijk weten wat er precies heeft plaatsgevonden. Zal via de media worden aangegeven uh, ja, wat de slag hiervan is. Ja, en, maar meneer Aaling, er zijn nog geen aanwijzingen voor een misdrijf? Die duiden op een misdrijf? Nee, nee op dit moment zijn er geen aanwijzingen die duiden op een misdrijf. Uh, maar het onderzoek loopt nog wel, dus ik kan daar niet alles over zeggen. Ja. En voor de duidelijkheid, dit is dus gebruikelijk als een natuurlijke doodsoorzaak niet kan worden vastgesteld. Klopt, ja. En er is een politieonderzoek nodig om dat vast te stellen. Thomas Aaling van de politie. Hartelijk dank dat u even te woord wilde staan. Graag gedaan. Gaan we naar Joost Vullings in Den Haag. Joost, hoe wordt er in Den Haag gereageerd op de dood van Els Borst? Ja, veel, veel mensen van D66 zijn, zijn toch wel geschokt. Ten meer omdat zij uh, zaterdag nog op het uh, D66-congres was. En uh, ja, daar hebben heel veel mensen met haar gesproken... nog met haar uh, gediscussieerd. Dus ja, voor die mensen komt dat allemaal heel erg onverwachts. Maar ja, ook bij andere partijen uh, zag ik gisteravond op Twitter... dat veel mensen nog recent met haar hadden, hadden gesproken. Dus Elsboor stond nog echt uh, midden, midden in het leven... had veel afspraken nog met mensen. Dus ja, uh, mensen zijn dus geschokt. En daarnaast, ja, veel, veel respect voor haar. Het was natuurlijk een hele ja, nette, nette dame die op een nette manier politiek bedreef. En voor veel mensen is zij toch de vrouw... die uh, de euthanasiewetgeving in Nederland uh, mogelijk heeft gemaakt. Ja. En dat vinden veel mensen ook bijzonder. Ja, ze had kennis van zaken. Hè. Hoorde ik ook Alexander Pechtold gisteravond nog zeggen... Uh, die wettoetsingslevenbeëindiging door de Eerste en Tweede Kamer in 2001. Uh, zij is dan uh, ook nog zeer gewaardeerd... doordat hij uh, minister van Staat is geworden. Ze is daartoe benoemd. Hè. Dat, is, dat is een belangrijke functie, toch? Nou, het, is vooral een, ja, het, is een, het is een erefunctie. En, en in die functie ja, kan zo maar zeggen, de, de koning, en zij is nog eh, minister van staat geworden in de tijd van koningin Beatrix, die kan altijd een beroep doen op de ministers van staat. Eh, ja, als er advies eh, nodig is, bijvoorbeeld als een formatie buitengewoon moeilijk loopt, dan, dan kan het staatshoofd de ministers van staat ze, tot zich roepen en vragen van nou, heeft, heeft u wellicht een, een oplossing voor deze situatie? Maar over het algemeen is, is het gewoon een, een erefunctie, een eretitel die je krijgt. Dan de cruciale dag voor minister Plasterk. Hij moet zich vandaag in dat beroemde debat verantwoorden over de gang van zaken rond het onderscheppen van 1,8 miljoen telefoongegevens. En die kwestie leidde de afgelopen dagen tot veel ophef. De brief van minister Plasterk die is zojuist naar de Kamer verstuurd. In de brief moeten ze antwoord geven op de tientallen vragen. Ik geloof je, totaal 65. Die door de Tweede Kamer zijn gesteld. Over het verzamelen van metadata. Communicatiegegevens. Wie belt met wie? Waar gaat het eigenlijk om? Plasterk had eind oktober gezegd dat de gegevens door de Amerikaanse inlichtingendienst, NSE, waren onderschept. 1,8 miljoen gesprekken, die zijn niet door de Nederlandse dienst verzameld... en dus ook niet door de Nederlandse dienst verschaft aan, aan de NSE. Ja. Maar dat blijkt dus niet juist. Dat blijkt nu dus allemaal niet te kloppen. Het was dus eigenlijk gewoon speculatie. Dat blijkt dus uit die brief. Wat staat erin? Een hele hoop. Op 22 november. 22 november. Dus dan hebben we het over drie weken later... wisten Plastek en Hennis hoe het wel zat. Waarom ben je dan in hemelsnaam bij nieuwsuur gaan zitten? Sorry, je vraag viel even weg. Kan je me he heel even herhalen? Waarom ga je bij al die linkse journalisten zitten. In de brief schrijft Plasterk dat hij en zijn opmerkingen... in oktober beter niet had kunnen maken. Daarop terugkijkend vindt hij dat hij daar bepaalde dingen... niet had mogen zeggen en niet had moeten zeggen. Plasterk geeft toe dat hij in oktober op televisie... zijn mond had moeten houden. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Maar dat moeten we niet vergeten. Deze kennis hebben ze niet met de Tweede Kamer gedeeld. Nou, interessant punt natuurlijk. Gaan we dat de Tweede Kamer vertellen? Ze hebben dat niet gedaan. Hun mond gehouden. Om redenen van staatsveiligheid. De oppositie vindt het onbegrijpelijk. Dat is een grove schending in de verhouding tussen parlement en regering. De kurk waar onze parlementaire democratie om draait. Ze zijn niet positief. Vijf heeft maandenlang uh, dingen verzwegen voor de Tweede Kamer. Het niet de waarheid vertellen tegen de Tweede Kamer. Er is natuurlijk een doodzonde. Een doodzonde. Een doodzonde in de politiek. Het klinkt alsof het een heel zwaar debat gaat worden voor de ministers. Wordt voor Plasterk echt een hele vervelende dag. Nou, nou, nou, nou, wat een commotie, Joost Vullings. Om uh, de uitspraken van Plasterk, want hij heeft iets verkeerds gezegd. Dat heeft hij moeten terugnemen en moeten corrigeren. Maar daar heeft hij lang mee gewacht. Daar gaat het om. Hoe vervelend gaat het voor hem worden, denk je? Ja, heel vervelend. Je hoorde net al wat, wat, wat uitspraken van de oppositie van gisteren uh, uh, uh, langskomen. En ja, die, die zijn, de oppositie is eerder kritischer geworden dan minder kritisch. Kijk, Plasterk heeft toegegeven dat hij de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Uh, hij zei dus eerder dat de, de Amerikaanse Veiligheidsdienst... de NSA gegevens van telefoongesprekken met, met Nederlanders uh, verzamelden. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. Je, je zou zelfs kunnen zeggen... hij heeft een bondgenoot valselijk beschuldigd. En toen hij en minister Henners er dus drie weken later achterkwamen... dat dat dus niet klopte wat hij gezegd had... hebben ze besloten de Kamer niet te informeren... over die eerdere foutinformatie. Dat vonden ze niet in het belang van de staat... om in te gaan op de modus operandi, zoals het dan mooi heet... van onze inlichtingendiensten. Uh, nou ja... Het eerste is al ernstig, de Kamer niet informeren. Maar vooral het niet goed maken van die fout eh, valt heel erg slecht bij de oppositie. Dus het wordt echt een, een buitengewoon pittig debat. Wat zal hij eraan kunnen doen om de Kamer nog te overtuigen? Nou ja, wat hij, wat hij, wat hij echt goed moet uitleggen is bijvoorbeeld hoe belangrijk dat, dat zogenaamde belang van de staat was om de Kamer niet in te lichten toen bleek dat Amerikanen helemaal geen telefoongegevens uh, voor ons uh, verzamelden. Uh, dat moet hij echt heel erg goed duidelijk maken. Ja, en hij moet, zoals dat dan in Den Haag heet... ik weet ook niet waardoor dat komt... hij moet heel diep door het stof, Zo zeggen ze dan altijd. Uh, als een mol zo diep moet hij denk ik wel gaan. Uh, want ja, in de brief uh, die hij gisteren aan de Kamer stuurde... over dat, dat interview bij Nieuws, zegt hij terugkijkend hierop vindt de minister van BZK, Binnenlandse Zaken... dat hij deze mogelijke verklaring achterwege had moeten laten. Nou, dit is het begin van een excuus. Nou, dat moet natuurlijk echt veel ruimhartiger. Maar uiteindelijk draait het vandaag allemaal om de vraag... ja, heeft de, Kamer, de Tweede Kamer voldoende vertrouwen... dat minister Plasterk in staat is om de AIVD... onze inlichtingendienst goed aan te sturen? Maar dat diep door het stof gaan, kan hij dat? Dat is ook hij een kunst, moeten. hè? Ja, maar dat is een kunst. Nou, ik, ik denk, ja, dat klopt. Sommige mensen hebben daar heel veel moeite ja. mee. Kijk, ik bijvoorbeeld naar, naar, naar twee weken terug naar Frans Wekers. Die moest ook uh, excuses aanbieden omdat hij had gezegd, dat uh, mensen hun toeslag niet hadden gekregen, dat het wellicht hun eigen schuld was. Die deed daar twintig minuten over. En dat leverde al zoveel zagrijn op, wat eigenlijk ook al zijn val heeft ingeleid. Uh, maar goed, bedoel, we zijn er niet om uh, meneer Plasterk te coachen, maar uh, als hij slim is, gaat hij heel snel ook uh, heel diep door het stof. Ja, Het zit hem natuurlijk um, in Hoeveel steun die nog wel heeft Joost. Coalitiepartij, VVD en Partij van de Arbeid zullen wel achter hem blijven staan. Toch? Precies. Ja, ja zeker. En dan, en, die, daar, daar, ja. daar heeft hij niks van te vrezen. En dan de meest geliefde oppositiepartij. Want dat, dat is natuurlijk wel een punt. Hè. Dat zag je ook bij Wekers. Ja, precies. Kijk, die partijen werken natuurlijk heel erg nauw samen met het kabinet. Maar dat is wel aardig om te vertellen. Gisteren was er gewoon een, een bijeenkomst tussen de coalitiepartijen... en die ondersteunende uh, oppositiepartijen, D66, ChristenUnie, SGP. Die komen zo af en toe bij elkaar om even bij te praten... over de akkoorden die ze hebben gesloten. Maar er is in, dat, in die bijeenkomst geen woord gewisseld over de positie van Plasterk. De oppositie wil de handen vrijhouden om een eigen keuze te maken... en de coalitie. Uh, ja, ...wilden dus ook daar niet over beginnen... ...want het wil absoluut niet de indruk wekken... ...die partijen onder druk te zetten. Kortom, die partijen hebben hun handen vrij... ...en wat zij gaan doen is dus uh, ongewis. Een spannende dag in Den Haag. Joost Vullings, dankjewel. Kwart over zeven. Het scheelde 10 minuten bij de geboorte... en gisteravond zat er 1500ste van een seconde... tussen de tweeling op de Olympische 500 meter. Vader en moeder Mulder weten niet wat hen overkomt. Verslaggever Matthijs Pak zich gisteravond in Sochi. Het is toch wel uniek hè? als vader van twee jongens nu... dat een podium te zien. Het is ja. in alle opzichten een record. Ja, ja, inderdaad. In alle opzichten, ook van Nederland, hè, met drie jongens Allee, ja. op de 500 meter. Waarvan We twee uw zoon zijn. Ja, twee mijn zorgen en ook een tweede. Het is eigenlijk onvoorstelbaar bijna. Ja, ja, En echt waar. Ik heb het een paar keer geuiddok, misschien wel drie kwart jaar geleden, ik heb ervan gedroomd dat ze allebei een keer op zouden staan. Hè. En uh, nou, het is mijn uh, waarheid hè. Eén en drie, wat fantastisch, wat fantastisch. En gunnen ze elkaar echt volledig? Nou. Ze gunt ik wel, maar Ronald zal echt zeggen van ik had ook liever willen staan dan op die eerste plek. Ja. ja tuurlijk, ik bedoel dat ben je sporter voor hè. Ja. Een sporter wil het hoogst bereikbare halen. En, nee. uh, maar ja, Ronald kwam sterk terug hè, naar zijn eerste rit. Daarna rijdt hij de tweede onlop. De snelste tijd, 34, 50, nee, 49 zelfs naar correctie. Ja, ja en dat is grandioos dat hij nog weer de derde plek weer te pakken. Wat is het familiegeheim? Plezier in de sport hebben. Ja? Is het ja, zo simpel? Ja, ja, ja zo is het simpel, is het. En nooit iets uh, dwingen, maar vol spontaan uh, uh, met ze op stap gaan. Ja, dat heb je altijd weggedaan. Drie ja. keer in de week uh, met de jongens naar de ijsbaan... of met de skier met de zomerdag. Maar vooral zijn, hou plezier. Dus wat... Gaat het mevrouw? Ja hoor. <laughs> Bijgekomen? je wel, nog niet helemaal, maar uh, komt wel. Ik vroeg net uh, aan uw man, wat is nou het familiegeheim? Ja, zeg het maar. We zijn altijd consequent wel met goed met ze bezig geweest. We, zijn, we hebben alles voor de kinderen gedaan. En we gingen drie keer in de week met ze naar Deventer. Dus, en wij vonden het zelf ook leuk. Dus, en zo is dat gegroeid. Dus, uh. En wat het ook bijzonder maakt, is dat het zulke aardige jongens zijn. Ja, dat zijn het ook. Ja, maar blijven ze ook aardig. Ja hoor. Ja, Geniet graag. ervan. Ja, dat doe ik. Ja, dus dank even u wel. bijkomen, hè? Ja. Verkeersinformatie naar de ANWB-problemen, onder andere op de A2, John de Hoka. Nou inderdaad, op de A2, daar staat een vrachtwagen stil bij Gratum op de rijbaan richting Eindhoven. Je blokkeert daar de rechter rijstok en het gevolg is 4 kilometer file. En ook veel vertraging bij Arnhem op de A12 richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd, daar staat 7 kilometer file en daar is de linker rijstok dicht. Ondertussen in Brussel, daar zijn de Europese ministers van Buitenlandse Zaken even stevig geconfronteerd met de populariteit van de Europese Unie buiten de EU-grenzen. Minister Timmermans mocht die animositeit uitleggen aan correspondent Tijn Sade. We hebben de Amerikaanse topdiplomaten gehoord eind vorige week. Ik durf haar woorden niet te herhalen, u misschien wel. Nee, ik heb geen behoefte aan. Nee. Het klonk nogal grof. Dat gaat over Europees optreden in Oekraïne. Wij stellen daar eigenlijk niet veel voor, zeggen die Amerikanen. U bent heel erg betrokken bij de Oekraïne. U was daar op het plein. Voelt u zich niet persoonlijk ook geschoffeerd? Nee, helemaal niet. Er gebeuren in uh, dit werk wel eens momenten... waarop je je emotie uh, de bovenhand laat krijgen. En uh, mij ontglippen ook wel eens dingen... waarvan ik achteraf denk, had ik anders moeten zeggen. Dus dat, dat neem ik ook helemaal niet kwalijk. Wat het belangrijkste is dat de Europese Unie en de Verenigde Staten elkaar niet elkaar uit laten spelen nu. Maar ondertussen, de boodschap is wel duidelijk... de Amerikanen rekenen eigenlijk nergens op. Jullie waren hier vandaag bij elkaar, u en uw Europese collega's. Hoe luidt nou ja, de strategie ten aanzien van Oekraïne? Uw conclusie is verkeerd. De Amerikanen zeggen niet dat ze nergens op rekenen. De Amerikanen vinden dat we een ander beleid moeten voeren. Uh, en dat zijn we niet met de Amerikanen eens. Uh, kijk, uh, Oekraïne uh, grenst aan de Europese Unie, grenst aan Rusland... zal met beide een stabiele relatie moeten opbouwen... zowel met Rusland als met de Europese Unie. Er uh, zit toch nog wel wat water tussen... voordat je bij de Verenigde Staten bent. En dat is toch echt in eerste aanleg een zaak... die de Europese Unie met Oekraïne uh, zal moeten uh, bespreken... en waar we samen uit zullen moeten komen. Het is twee maanden later, het heeft helemaal niet gewerkt. Dat zeggen de Amerikanen ook. En uh, wat is dan het recept van de Amerikanen? Hoe zegt het Nee, dat, u bent het niet eens met de Amerikanen, dus u weet wat hun recept is. Ja, de Amerikanen is. willen juist, uh, v, v, zo, als ik het begrijp, een hardere aanpak. Uh, nou, dat is het recept. Dus. Uh, en wij zijn van oordeel, er kan een moment komen dat het nodig is... maar dat het nu nog belangrijk is om te proberen met alle partijen in gesprek uh, te blijven. Nou, er zijn een paar bemoedigende stappen geweest... maar er zijn ook zaken uh, die ons uh, zorgen baren, zoals het dreigen met geweld... het dreigen met ingrijpen, dat zal zeker tot een escalatie leiden... En dat zal zeker niet tot een uitkomst leiden die positief is. Sitting right here at the top of the world. Thinking Even forgot to you letter. I repeat these words: I'm a happy girl. She'll be thankful for the love I get to give. One step at a time I'll Home. De zaak tegen ex-neuroloog Janssen Steur heeft een lange geschiedenis. Aanloop duurde zo'n tien jaar. Maar de rechtbank in Amelo doet dan vandaag toch uitspraak. Een overzicht van deze zaak. Ik schat dat het november 2003 was. Kregen we harde bewijzen van dysfunctioneren en het vervalsen van recepten. ...van het feit dat hij verslaafd was aan medicijnen. Het geduld van patiënten en mijn cliënten raakt op. En straks dan komt de advocaat die zegt van... ...het heeft veel te lang geduurd en we doen niks meer. Het duurt wel allemachtig lang, ja. Ja. Ik heb het idee dat justitie worstelt met het gegeven... ...dat ze nog weinig casusposities hebben meegemaakt... ...van een dysfunctioneerde specialist. Dus er is nog geen jurisprudentie. Het Openbaar Ministerie in Albelo gaat de omstreden ex-neuroloog Ernst Janssen Steur strafrechtelijk vervolgen. Rond deze tijd begint de strafzaak tegen voormalig neuroloog Ernst Janssen Steur. Het wordt nu al de grootste medische zaak in de Nederlandse geschiedenis genoemd. Janssen Steur zou jarenlang verkeerde diagnoses hebben gesteld. Kwalitatief en kwantitatief is er geen reden te veronderstellen... dat er sprake is van Alzheimer of enige andere vorm van dementie. Zo stond dat er letterlijk in. Maar je hebt het achtergehouden... Uh, van die hele zaak. Ik had mijn huis niet hoeven te verkopen, ik had mijn bij niet kwijt hoeven te raken. Dus uh, het heeft nog wel wat impact gehad. Ik heb zelfs met uh, gedachten gelopen om, uh, om mezelf aan kant te maken. Ex-neuroloog Janssen Stuur heeft een vrouwelijke patiënt in hulpeloze toestand gebracht met de dood tot gevolg. Het is het belangrijkste verwijt van het openbaar ministerie aan het adres van de ex-neuroloog bleek vanochtend bij de behandeling van de strafzaak tegen Janssen-Steur... voor de rechtbank in Almelo. In totaal worden Janssen-Steur 21 strafbare feiten ten laste gelegd. Ook wordt hij verdacht van diefstal, verduistering en valsheid in geschriften. Als alles wordt bewezen is de maximale gevangenisstraf 12 jaar. De omstreden neuroloog Janssen-Steur is opnieuw aan het werk gegaan in Duitsland... terwijl op dit moment een strafzaak tegen hem loopt. Janssen? Heer Janssen, goed dag. Ik spreek met de heer uit uh, Holland. Zijn heer Jansen steur Nee. Gesprek. Hallo. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, verdwijnt ex-neurolog Jan Steur zes jaar achter de tralies. Het OM vindt dat hij mensen zwaar lichamelijk en psychisch leed heeft toegebracht door met opzet foute diagnoses te stellen. Ja, het is en blijft een rare snoes aan, zoals wordt gezegd. Dat bleek vanmorgen ook tijdens de bespreking van de persoonlijke omstandigheden, want toen kwam er uit dat hij toch een meervoudige narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, dat hij ernstig verslaafd is geweest, dat hij een zwaar ongeval heeft gehad waar hij mogelijk hersen letsel bij heeft opgelopen. En hij wilde zelf nog heel nadrukkelijk naar voren brengen... ...dat hij kind is van foute ouders... ...en dat het een enorme impact uh, op zijn leven heeft gehad. Gezien de ernst van de feiten en naar het orde van het OM... ...is er geen ruimte voor een deels voorwaardelijke straf... ...zoals geadviseerd. het is nog niet het vonnis, maar dit geeft mij al een beetje hoop. Ja, ik ben gewoon blij dat hij die zes jaar krijgt. Dat is voor mij al een genoegdoening... De rechtbank doet op 11 februari uitspraak. En dat zal dan zijn om half twee vanmiddag. Onze verslaggever Roel Pauw zal daarbij zijn bij die uitspraak. Tegen negen uur praten we nog even met hem. De vakbond verwacht dat duizenden mensen van sociale werkvoorzieningen... vandaag demonstreren in Den Haag. Vanuit Drachten vertrekken straks vijf bussen. Jij bent erbij, Mayno Remmers. Jazeker. En de actiemiddelen worden al ingepakt. Daar heeft de apva wel voor gezorgd. Kijk... Ja, die hoort erbij natuurlijk, een hele tas. En jullie hebben een spandoek gemaakt, die we laten zien. Ja, dat is een mooi zwart spandoek. Oh. Dea, je hebt hem gemaakt, hè? Ja, Ik heb hem gemaakt, ja. Zwart spandoek, ja. zwart met witte letters. En er staat op: uh, Bel 112, wat staat er nou? Ja, Bel 112 voor de WSW. Kijk, wij, uh, wij... De noodklok. Wij vinden dit een noodoproep, dus uh, we hebben een spand gemaakt. En, uh, ja. Ik hoop eigenlijk niet dat uh, vandaag in Den Haag ook mensen daadwerkelijk 112 gaan bellen. Want het is natuurlijk wel een... Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee, en ik zie... Wacht even hoor, want ik, ik zie ook nog petten en shirts. Ja, en, en, en een tas vol met steunbetuigingen. Dik 600 steunbetuigingen die meegaan. Dus als we mevrouw Kleinsma daar nog treffen, dan krijgen ze die van ons... Ja. Oh, die, die hopen die hoop jullie wel te treffen. Ja, ik hoop wel dat ze er komt van, uh, vanmiddag, ja. ja. 160 man van de Caparisgroep groep uh, gaan er naartoe. En uh, Wiebe en Dea kennen elkaar ook daar... Hoe lang kennen jullie elkaar daarvan al? Diep nadenken. Ja. 15 jaar ongeveer. Zo lang? Ja, ja. zo lang al. Allebei werk je op verschillende afdelingen. Jullie maken er onder andere uh, elektrische systemen voor in bussen. Uh, er is ook een kwekerij, dus er zijn meerdere afdelingen in Friesland. Ja, we hebben drie locaties. Drachten, Heerenveen en Leeuwarden. En niet iedereen kan mee vandaag naar de Haag? Nee, helaas niet. Want er, want er zijn een hoop mensen die vanwege hun beperkingen... slechte bijen of ja, dat wordt te druk die dag. Die rolstoel. Rolstoel speciaal vervoer nodig? Ja, daarom is extra begeleiding. En die mensen zouden ontzettend graag mee willen... maar dat kan helaas niet. Nee. Dus die hebben allemaal een steunbetuiging nodig. En dat is ook met Meteen de reden dat jullie zeggen, die participatie... het is prachtig als mensen gewoon het reguliere bedrijfsleven kunnen werken... maar soms moet het gewoon bij de sociale werkvoorziening. Dat is, vroeger noemde we dat gewoon de sociale werkplaats. Want dat had een beetje een negatief idee, hè? Ja, kijk, de sociale werkplaats, dan heeft iedereen zo'n beeld van... dat zitten mensen knijpers in elkaar te steken en ze doen daar geen zinvol werk. Maar tegenwoordig gebeuren er absoluut zinvolle werkzaamheden... op de sociale werkvoorzieningen. Hebben jullie daar wel eens last van gehad? Dat als je dan zegt waar je werkt, dat mensen daar wel eens gek, iets geks over zeggen? Jawel, zeker. Wat zeggen ze? Dat zou ik zo niet weten. Nee? Maar, nee. Wel, maar wel iets vervelends? Ja. Dat ze je niet helemaal voor vol aanzien. Ja. Nee, nou ja, ik, ik, ik krijg zelf vanwege mijn blauwe bril... bijvoorbeeld heel vaak de opmerking van... Hey, waarom heb je binnen nou een zonnebril op? En zulke ja. soort dingen krijg je wel. En je merkt inderdaad dat je heel vaak ook... als je ook met, met mensen praat... ook met uh, he, beleidsmakers en dat soort mensen... als je vertelt dat je bij de sociale werkvoorziening werkt... Ja, dan wordt er toch met een andere bril naar je gekeken helaas. Ja. Wacht, ik pak de spandoeken er even bij. Want ik denk dat we maar moeten gaan. Want om kwart voor acht is het de bedoeling... dat de bussen georganiseerd worden. Dat zijn er vijf indrachten. En er wordt er nog veel meer verwacht. Ze gaan naar het lange voorhoud. Aanvankelijk was het plein bedacht. Maar Deja, neem je die fluitjes? Uh, 160 man, ja, die moeten verdeeld worden over de bus. En dat is vandaag de taak van Wiebe... Um, twaalf uur moet het allemaal beginnen geloof ik hè? Ja, twaalf uur begint het programma in okay. Den Haag. En dat duurt tot een uur of twee. En dan komen wat sprekers uh, op het podium. Er is wat muziek voor de, voor, ja, voor de entertainment ja, zeg maar. En broodjes voor onderweg zie ik ja. al. Ja. Nou, goed, wij gaan uh, naar buiten. We gaan uh, richting Cap Dat is een tien minuutjes rijden hier in, uh, in Drachten. Ja, een deel van de mensen kan dus niet mee. Hebben wel steunbetuigingen ingevuld. Uh, Wie rijdt met mij mee. Dea rijdt zelf. Ja. Want Wiebe mag niet rijden vanwege die blauwe bril. Nee. Inderdaad. Fietsen wel, hè? Fietsen, dat, dat ja. kan nog niet. Nou, wij gaan vertrekken, wij melden ons weer... en gaan dan ook eens even bij Capares op de werkvloer kijken... waar de mensen daar aan het werk zijn. Goeie reis, Mayno Remmers. Ja, zorgen dus over de participatiewet, maar ook over de jeugdwet. Die wordt vandaag behandeld in de Eerste Kamer. De grote zorgen om bijvoorbeeld bij de kinderombudsman... wij spreken Mark Delaart, na de half acht. Zo dadelijk dus.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 Twee minuten over half acht. Hier is Jan van der Pussen-Putten met het NOS Journaal. Sorry hoor, Jan. Van veel kant is geschokt gereageerd op het overlijden van oud-minister Els Borst. D66-leider Pechtold is intens verdrietig, heeft hij gezegd. Borst werd gisteravond doodgevonden in haar garage thuis in Beeldhoven. En omdat de natuurlijke doodsoorzaak niet meteen kan worden uitgesloten... heeft de politie onderzoek gedaan. Waarschijnlijk wordt er in de loop van de ochtend meer bekend over het overlijden van Borst. Ongeveer 165.000 basisschoolleerlingen beginnen vandaag aan de CITO-toets. Het is de laatste keer dat die toets in februari wordt afgenomen. Volgend jaar komt er een verplichte centrale eindtoets. Die wordt later in het jaar afgenomen. China en Taiwan praten vandaag op ministersniveau met elkaar. En dat is voor het eerst sinds 1949. De ontmoeting tussen de ministers moet de spanningen tussen Peking en Taipei verminderen. China vindt dat Taiwan bij China hoort. En Taiwan beschouwt zichzelf als verregaand onafhankelijk. Een Amerikaanse oud-militair moet 30 jaar de gevangenis in voor poging tot spionage. De militair had vertrouwelijke informatie over het traceren van schepen gegeven aan mensen van wie die dachten dat het Russische spionnen waren. Maar het waren FBI-agenten. En dat zijn de hoofdpunten. Weerplaza.nl, daar is Marco verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. We hadden het al voorspeld hè? weer zo'n regenachtige dag. Uh, ja, maar we beginnen nog redelijk hoor. Want het is oh. nu op de meeste plaatsen droog en er komen nog opklaringen voor. Uh, die gaan in de loop van de dag wel verdwijnen. Dan raakt het dus bewolkt en in de loop van de middag komt dan van het westen uit de regen opzetten. Uh, tegen de avond zal die het midden van het land bereikt hebben en dan daarna ook over het oosten trekken. Ja, en op het moment dat dat gebeurt gaat ook de wind weer flink toenemen. Vooral in de kustgebieden, daar waait het hard windkracht 7. Kunnen ook zware windstoten voorkomen. Nou ja, daar zitten dan temperaturen bij van zo'n 7 of 8 graden. Ja, durf Bijna niet te vragen, maar zien we ook nog ergens de zon... Ja, die zien we wel, hoor. Want morgenochtend beginnen we ook weer een beetje hetzelfde als vandaag, met flinke zonnige periode in de loop van de dag, weer meer bewolking en in de middag van het westen uit regen. En dat is een nieuwe storing die overtrekt en die neemt ook meer wind met zich mee. Want morgenavond zou het in de kustgebieden wel eens stormachtig kunnen waaien en misschien zelfs wel eventjes een storm. Dan hebben we het over windkracht 8 tot 9. De windpiek valt wat vroeger dan dat ik gisteren gedacht, want in de nacht naar donderdag en ook donderdag overdag neemt de wind langzaamaan alweer wat af. Maar het is in ieder geval wel een herfst achtige periode midden in onze winter. Makker hoef tot over een uur. AWB verkeersinformatie John Sohoka. Met 90 kilometer een vrij normale ochtendspits. Twee opvallende files op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Er staat dus de knoop met het Vonderen en Gratem 6 kilometer. Bij Gratem is een vrachtwagen stilgevallen en blokkeert uit de rechter rijstok. En op de A15 richting Rotterdam staat een auto met pech bij de botdak tenom. Er staat 2 kilometer file en ook daar is de rechter rijstok dicht. Straks de oud-trainer van de Muldertjes, de jongens van het goud en brons op de Olympische 500 meter schaatsen. Volkswagen, officieel sponsor van de zus van de buurman, van de oom van Epke Zonderland.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 Dan steun je het Humanistisch Verbond en ga je nu naar humanisme.nu. Zes minuten over half acht. Dit is nog tot negen uur het NOS Radio 1 Journaal. Tom, Tom heeft zojuist de jaarcijfers bekendgemaakt. Bart Kamphuis van de economieredactie. Winst of verlies, Bart? Kom er maar in. Ja, het is een winst, maar een hele kleine winst. 20 miljoen euro maar. En dat is uh, fors minder dan in 2012. Uh, 84% minder maar liefst dan in 2012. Toen de teller eindigde op een winst van 129 miljoen. Dus lage winstcijfers voor TomTom Tom vandaag. Straks horen we daar meer over van jou. Gaan we naar Gio Liepens over de sport. Gio, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, dat was toch wel mooi gisteren. Laten we er nog even op terugkomen. Drie medailles op het podium. Nederlandse schaatsers... Uh... En nooit ja, meer welkom. Zoals hebben we nee. zei, hè? Ja. mooier wordt het niet. Nee, mooier wordt het niet. Nee. Uh, uh, ja, hoe kijkt de concurrentie daarnaar? Nou ja, de concurrenten die zullen toch met scheve ogen weer kijken. We weten het allemaal, na die overheersing op de vijf kilometer... kwamen er toch wat ja, kritische geluiden, met name vanuit het Noorse kamp... Uh, daar werd zelfs een beetje gerefereerd aan het feit... dat er in Nederland minder dopingcontroles zouden zijn geweest... dan uh, in uh, Noorwegen onder andere. En daar werd ook makkelijk gezegd van... ja, zie je wel, dan, uh, dan is het makkelijk om goed te presteren. Uh, die uitlatingen zijn trouwens gisteren uh, officieel... bij persconferenties en uh, bij interviews alweer ingetrokken. Het is nooit zo bedoeld, het is nooit zo gezegd. En nee, nee, nee. hoor, de Nooren bedoelen helemaal niet... dat onze Nederlandse schaatsers uh, mogelijk uh, verboden middelen gebruiken. Dus uh, nou ja, goed, dat, uh, dat weten we dan in ieder geval... Uh, aan de andere kant laten we gewoon even heel simpel zijn. Dat wil niks zeggen over Nederlanders of over buitenlanders of over wie dan ook. Maar goed, uh, uh, wielrenners, om maar eens even wat te zeggen, zijn echt geen slechtere mensen dan schaatsers, uh, atleten, zwemmers, uh, biatlonskiers, uh, uh, uh, langlovers, noem het allemaal maar op. Ik bedoel, overal waar professionele uh, topsport is, waar geld verdiend kan worden met sport, loop je het risico dat er mensen zijn die proberen de boel te bedriegen. Daarmee zeg ik niks over de Nederlanders, ik zeg ook niks over de buitenlanders, maar ik wil alleen maar even zeggen, het is een volwassen en, ja, je zegt niks, ja. maar je zegt toch iets, en dan vraag ik me toch af, klopt het wat die Noren suggereerden, wat ze weer hebben ingetrokken, dat wij minder controleren? Nou ja, het feit, feit was in ieder geval dat er later dan in Noorwegen... bijvoorbeeld bloedcontroles in de Nederlandse schaatsen zijn ingevoerd. Maar internationaal gezien uh, waren de controles overal hetzelfde. En wat Sven Kramer op een gegeven moment ook meteen zei... en daar heeft hij gewoon groot gelijk in. Uh, wij worden net zo vaak op buitenlandse toernooien gecontroleerd... als al die andere schaatsen. Sterker nog, wij, uh, uh, ja, wij hebben veel meer competitie. Dus uh, wij zijn misschien zelfs wel vaker de klos dan de buitenlanders. Dus wat dat betreft heeft hij het wel goed gepareerd. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik me wat betreft de prestaties en de plotselinge opleving van het Nederlandse schaatsen om het zomaar te zeggen, want het is natuurlijk al jarenlang overheersend... maar toch, met name ook gisteren weer op die 500 meter. Het heeft wel te maken met het systeem. Het wordt vaak gezegd door de schaatsers zelf, door de trainers. Het is het enige land waarin commerciële ploegen echt elkaar kapot concurreren. Waar schaatsers echt tot het uiterste moeten gaan... om zich uiteindelijk te kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ja, dat maakt nou eenmaal betere... Uh, sporters op momenten dat het nodig is uh, van die mannen. En dat zie je, dat zag je gisteren ook weer. Het, het ja. zijn jongens het zijn jongens die nu niet meer falen... zoals dat vroeger wel vaker was met Nederlanders... op momenten dat het erop aankomt. Wat dat betreft zijn het echte professionals. Goed, Guido, we zijn niet zo goed in tennis... maar we hebben wel een mooi toernooi. Het ABN Amro Tennis Toernooi in Rotterdam. Hoe gaat het daar, wie doet het daar goed? Nou, Tsonga bijvoorbeeld, uh, nou ja, goed, goed, goed. Hij, uh, hij is in ieder geval door naar de tweede ronde. Het is natuurlijk een van de grote namen daar. Hè. We weten natuurlijk ook, uh, Murray is erbij. Thomas Berdic is erbij. Berdic makkelijk door naar die tweede ronde. Maar Tsonga, ja, die, die had wel wat moeite, hoor. Die had wel drie sets nodig om uiteindelijk uh, verder te komen. Maar goed, hij is in elk geval in het toernooi. Ja, dat geldt dus ook voor, voor Murray en Berdic. Dat zijn toch wel de belangrijke mannen in het toernooi. Ja, en als je dat dan weer even afzet tegenover de Nederlanders. Gisteren, Huta Galung... Uh, ja, heel snel uh, klaar. Ook wel weer een drie sets tegen Michael Berg, een Duitser. Ja, daar had hij niet van hoeven verliezen. Nee. Uh, Huta Galoen kreeg een wildcard van Richard Krajček, de toernooidirecteur. En uh, ja, ligt er dus meteen uit. En dat typeert toch wel een beetje de malaise in het Nederlandse mannentennis. We weten het ook. Ik bedoel, het was niet... Het was geen schande, maar ze verloren natuurlijk ook wel heel erg kansloos van die ja. Tsjechen uiteindelijk. Met name van Thomas Berdits. Daar zag je, dat was in, uh, op de Davis Cup uh, uh, kort geleden. Daar zag je heel duidelijk het verschil tussen wereldtop ja, en, en, ik zal niet eens zeggen, de subtop. De middenmoot waar wij in verkeren. Er is rond plek 100. Het is gewoon verschrikkelijk moeilijk voor die Nederlandse tennisters. Dus uh, Huta Galung naar huis. Timo de Bakker, Igor Sijsling, Die hebben nog een kans daar, want die moeten nog in actie komen. Goed, gaan we die volgen. Gio Lippens, dankjewel. 10 minuten over half acht. De Eerste Kamer behandelt vandaag de jeugdwet. Die wet maakt gemeenten volgend jaar verantwoordelijk voor de jeugdzorg. En zij moeten het eenvoudiger en efficiënter maken. Maar het veroorzaakt ook angst. Onder andere bij de kinderombudsman Mark Dullaert. Hij waarschuwt in een brandbrief dat kinderen buiten de boot dreigen te vallen. Meneer Dullard, u bent bij ons in de studio. Goedemorgen. Fijn Goedemorgen. dat u er bent. U heeft al eerder een brandbrief geschreven. Waarom nu weer opnieuw? Nou, dat, uh, dit weekend helaas is het overleg tussen de Vereniging van Nederlandse gemeenten en tussen de gespecialiseerde zorgbranches vastgelopen. Wij hebben ze gestimuleerd om samen aan tafel te gaan zitten om een vangnet uh, en garanties neer te leggen voor de gespecialiseerde zorginstellingen en helaas is dat uh, overleg vastgelopen. Wa waar liep het op vast? Uh, de Vereniging van Nederlandse gemeenten die willen en kunnen geen uh, garanties geven en de Instellingen, ja, die, die dreigen bijna de deuren te moeten sluiten. En er zijn 200.000 kinderen bij betrokken... die in de specialis specialistische zorg zitten. En waar is dan te wijten? De gemeenten kennen hun budgetten nog niet. Dus ja, die kunnen nog niet plaatsen of behandeltrajecten aankopen. Maar ja, de kosten bij die instellingen gaan door. En binnen enkele maanden dreigen gewoon een aantal hun deuren te moeten sluiten. En dat, dat gaat ten koste van die kinderen. Is dat dan het grote probleem, meneer Dulluit? De, de onzekerheid die er nog is? De grote onzekerheid: gemeentes krijgen pas in mei hun budgetten... Dus die uh, kopen nu niet in. Maar ondertussen moet hij die instellingen verder. En het gaat vooral om de nationale uh, instellingen. Maar nogmaals, het gaat om 200.000 kinderen. Je praat hier over kinderen met een licht verstandelijke beperking... of een psychische of gedragsproblemen. Ja. ja, En die kinderen die blijven uh, behandeling en zorg nodig hebben. Ja, maar, maar de continuïteit ik, staat nu uh, op de tocht. Ja, maar als ik even mag onderbreken. Uh, is dat dan nu al een probleem? Uh, leiden daar dan nu al kinderen onder? Of zit iedereen nu de positie sterk te maken voordat die wet erdoor is? Het gaat niet om, eh, om belangen van instituties of van instellingen. Het is letterlijk zo, en daarom ook een brandbrief... dat als er nu geen garanties komen of als er nu geen financieel vangnet gaan komt... Deuren, dan denk. gaan deuren van een groot aantal instellingen dicht. En dat betekent gewoon letterlijk dat die kinderen op straat komen te staan. En wat vraagt u van de staatssecretaris van Rijn en de Eerste Kamer? Ik vraag van de staatssecretaris een gefaseerd overgangs plan op operationeel niveau. Dat betekent dat de jeugdwet gewoon doorgaan kan vinden per 1 januari. En dat ook de voorgenomen bezuinigingen doorgevoerd kunnen worden. Maar er moet gewoon, net als je, alsof je een bedrijf reorganiseert, er moet een zachte landing komen. Want je kunt niet van de een op de andere dag enorme bezuinigingen doorvoeren. En... Ik vraag een financieel vangnet. Want nogmaals, de Nederlandse staat is verantwoordelijk... voor de zorg van die meest kwetsbare kinderen. Wat voor kinderen zijn dat? Het zijn kinderen met een lichtverstandelijke beperking... en met psychische of gedragsproblemen. En de zorg voor deze kinderen... of wij het nu gaan decentraliseren of niet met de zorg... dit soort kinderen blijven bestaan. En het is echt een hele grote groep, maar liefst... 200.000 kinderen in de specialistische uh, zorg. Ja, u geeft dat aan, specialistische zorg. Gemeenten, want dat is ook een van uw zorgen, dat heeft u al eens aangegeven. Gemeenten gaan daar straks over. Weten ze er voldoende vanaf? Mijns inziens uh, zie je uit uh, laatste transitieplannen en die werden voorgelegd door 41 regio's. Is maar een kwart van de regio's echt goed voorbereid. En dat betekent drie kwart niet. En dat is ook door de transitiecommissie van de heer Geluk... is dat vastgesteld. Ik dacht dat gemeenten zelf hebben gezegd... wij zijn er op zich wel klaar voor. Maar los van het geld. Uh, qua kennis en kunde zijn mijn inziens... een groot aantal gemeentes zijn er niet klaar voor. En daarin schuilt ook een hele grote rechtsongelijkheid. Want als kind kom je in een soort loterij terecht. Want als jij woont in een gemeente waar men wel alles op orde uh, heeft... dan heb je geluk gehad. Mm -hmm. Maar woon je in een gemeente die de zaak niet op orde heeft... dan val je buiten de boot. Is dat dan nalatigheid van die gemeenten die het niet op orde hebben? Ik zou het geen nalatigheid uh, uh, durven noemen. Maar het heeft te maken met de snelheid van het hele proces. Op de een of andere manier proberen wij uh, deze hele decentralisatie versneld in een mal te slaan. en per 1 januari voor elkaar te krijgen. Terwijl bijvoorbeeld de Landes Denemarken heeft er zes jaar over gedaan. En daar lukte het pas uh, na twee jaar dat er uh, positieve effecten waren van die transitie. Ik kan me toch niet voorstellen dat er instellingen zijn die daadwerkelijk die kinderen op staat dan zullen zetten? Ik hoop het ook niet. Alleen, ja, ik ben een realist. En als bij een instelling geen geld binnenkomt... en je hebt de zorg over honderden kinderen... en dit soort instellingen kosten miljoenen per jaar... en niemand koopt daar plaatsen in... ja, dan op een gegeven moment wordt het kiezen of kabelen. En dus zegt u een zachte landing, daar pleit u voor. Zorg dat je niet zo ver hoeft te gaan, die kinderen op straat. Maar ook een, als ik u begrijp, een lange landing. Ga het niet zo overhaast invoeren. Nou, ik denk dat... De en dat klinkt een beetje technisch, maar de omzetgarantie... dus het, het geld wat die instellingen ja. krijgen... die kun je langzaam af laten nemen door de jaren heen. En je hoeft alleen maar naar de ervaringscijfers te kijken... in de regio's, hoeveel plekken er nodig zijn. Ja, en die zullen niet heel ver afwijken. Dus ook bedrijfstechnisch is dit echt niet zo moeilijk. Nee. Maar en, wij... en bouw die kennis op tegelijkertijd bij die gemeente. Wat zegt u? Bouw die kennis op. Bouw die kennis op. En Aak en Keulen zijn niet in uh, een paar maanden gebouwd. Mark Dullard, de kinderombudsman, Hartelijk dank voor uw komst en uw uitleg. AWB Verkeersinformatie, John Sahoka. De teller staat op 132 kilometer. Uh, wat zijn wat ongelukken gebeurd? Onmiddellijk meer op de A17 richting Dordrecht bij Moordijk. A28 richting Utrecht bij de AFW Elspet. Daar staat 5 kilometer door een ongeluk. En veel vertraging door een vrachtwagen met pech op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Dat staat bij Gratum 7 kilometer. En daar is de rechte reis ook dicht. In de ochtend- en avondspits, het LOS Radio 1 journaal TomTom Tom kwam dus zojuist met de jaarcijfers over 2013. Een kleine winst, hoorde u, van 20 miljoen euro. Bart Kamphuis van de economie-redactie. Uh, Bart, ja, je gaf het al aan. Dat is een klein uh, winstje, maar fors ja. minder dan het jaar daarvoor. Hoe komt het? Ja, dat uh, komt omdat in het uh, jaar 2012... TomTom Tom met een uh, mooie belastingmeevaller uh, kreeg te maken. En daardoor vertekent het cijfer voor dit jaar eigenlijk een beetje. Goed, het gaat uh, bij TomTom... Tom. Allang niet meer over de navigatiekastjes? Nee, TomTom uh, Tom is natuurlijk groot geworden met uh, die kastjes die je zo aan je voorruit uh, kon plakken. Maar uh, daar kwam al gauw uh, de concurrentie van de smartphones uh, naast te staan. Dan uh, kreeg je hetzelfde systeem in je telefoon. Uh, voor heel weinig en later zelfs voor niets. Dus moest TomTom Tom, uh, zijn bakens verzetten. Uh, werd eigenlijk afhankelijk van grote contracten die ze konden sluiten met autofabrikanten... om de inbouwnavigatiesoftware te leveren. Maar uh, werd vervolgens natuurlijk weer geconfronteerd met de inzakkende autoverkoop door de crisis. Dus ja, nu uh, moet TomTom Tom het vooral hebben van uh, hele andere producten eigenlijk. Uh, bijvoorbeeld hele slimme, specifieke verkeersinformatie die ze aan bedrijven leveren... Die veel auto's op de weg hebben, zodat die bedrijven die auto's zo goed mogelijk, uh, zo slim mogelijk routes kunnen laten rijden. Uh, een heel, heel een nieuwe ster aan het firmament bij TomTom Tom is en de sporthorloges die uh, sinds begin dit jaar op de markt zijn. En dat zijn dan zo de producten die TomTom Tom er nu bovenop moeten helpen. Maar horloges, zijn die niet een beetje uit? Uh, ja, nou, als je ze maar slim genoeg en mooi genoeg en vooral uh, hip genoeg maakt, denk ik, dan uh, zou daar misschien nog wel wat mee te verdienen zijn. Want uh, horloges zijn misschien uit. Aan de andere kant, er wordt nog heel veel hard gelopen. En uh, mensen vinden het blijkbaar leuk om uh, dan ook te kunnen zien waar je precies hebt hard gelopen uh, vergeleken met andere mensen. Uh, hoe je je routes uh, kunt uitstippelen enzovoort enzovoort. Dus... Je ziet ook bijvoorbeeld dat Apple en andere elektronica fabrikanten... nu ook met slimme horloges op de markt komen. En TomTom Tom denkt daar blijkbaar ook een graantje van mee te kunnen gaan pikken. Dat moet dan, dat moet dan wel aanslaan. Wat zijn de vooruitzichten? De vooruitzichten voor dit jaar zijn stabiel. De topman gordijn verwachtte dat de omzet ongeveer gelijk zal zijn. En hij zegt, financieel staan we er niet zo slecht voor. We zullen ook dit jaar de investeringen in nieuwe software en een nieuw platform om navigatiekaarten mee te maken. Die investeringen zullen we dit jaar verder gaan opvoeren. Bart Kamphuis, dankjewel. Over de jaarcijfers van TomTom, Tom, klein winstje is daar nog maar overgebleven minuten voor acht. En weer was er een oranje sweep gisteren in Sochi. Goud, zilver en brons op de 500 meter. Wil IJsseldijk, oud-trainer van alle drie de medaillewinnaars in Sochi. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat moet geweldig voor u zijn. Ja, dat is het ook. Dat is natuurlijk een hele eer om dit mee te maken. Ja, Bent u al bijgekomen? Nou, no, no, niet helemaal. Hoe is... Nee. Sorry? Ja, sorry, ja. Hoe heeft u de wedstrijd gevolgd? Ja, thuis, op de, op de bank, maar wel met heel veel spanning. Ja. Ik heb wat dat betreft nog bijna nooit met zoveel spanning voor de tv gezeten. Ja. En u klinkt nog een beetje aangenaam, meneer Ijsseldijk. Aangenaam. Aangenaam, ook aangenaam klinkt u ook. Aangedaan. Ja, zeker. Ja, ja, ja zeker. Ja. En als u, ja. Dan, als u dan kijkt, ziet u nog uh, de basis die u heeft gelegd bij die drie jongens? Uh, ja, de felheid, die zit er nog steeds in. En uh, gelukkig maar, want anders waren ze natuurlijk nooit zo ver gekomen. Want dat was destijds ook al zo. Want ik heb die grote Mulder die heb ik uh, vijf jaar in de groep gehad. En uh, Jans Mengers uh, één jaar. Ja, en die moesten echt fel gemaakt worden? Nou ja, dat hadden ze al een beetje geleerd van de skilleren natuurlijk. Maar ze moesten natuurlijk wel weer van de skilleren naar het schaatsen. En dan moest die techniek moest weer veranderd worden. Dus ze moesten weer een beetje rustiger gemaakt worden. Op welke leeftijd was dat? Dat was 12 tot 17 jaar heb ik ze gehad. En Jan Smekers was 13 jaar toen ik hem kreeg. En is dat de belangrijkste periode? Ik denk dat het in de opleiding wel een hele belangrijke periode is, ja. Dat geloof ik zeker. Zeker in de jeugd. Want ja, ze hebben natuurlijk ook bij de pupillen al getraind. Maar om op latere leeftijd te beginnen en dan, dan snelheid te krijgen dat lijkt me bijna niet mogelijk. Ja, gisteren hoorde ik in de commentaren steeds van ja Nederland heeft echt bijgeleerd op die 500 meter. Waar ja. zit hem dat dan in? Wat hebben we, we wat hebben zij dan bijgeleerd? Nou, dat is voornamelijk door de, door de trainers zoals Gerard van Gelder en Jacori natuurlijk gedaan. Ja. Die hebben natuurlijk een heleboel ook ook destijds van uh, Pieter Muller die dus het uh, toch wel het de sprint ...hier een beetje op de kaart hebben gezet. Maar, maar wat is dat en dan, dan? zeker ook Jan Ekema en uh, die, hebben, die, die heeft destijds natuurlijk er ook een uh, steetje aan bijgedragen. Ja. Maar wat is dat ja. dan? Want ik hoor bijvoorbeeld die opening gaat een paar tienden sneller... ...en dan, ja, dan leg je al een goede basis. Ja. Uh, dat is, ja. Dat is het technische gedeelte. Dus je moet proberen die snelheid, die, die explosieve kracht in één keer te ontwikkelen. Dat is zo belangrijk in het eerste stuk. Van de start naar die eerste 100 meter. En als je die hebt, die moet je meenemen naar de volledige, volledige ronde. Ja. Nou verwachten we natuurlijk veel voor de 1000 meter. Ja. Is dat terecht? Nou, ja. Een beetje verwachting mogen we wel hebben, ja. Nou. En daar, zit, daar zit natuurlijk ook Mark Twijter bij. Die heb ik ook nog in de groep gehad destijds. Ja. Dus uh, ja... Nou, meneer ja, morgenmiddag weer met volle spanning zit ik weer op de bank. Ik wou net zeggen, dat wordt alweer een mooie middag. Tenminste, ja. dat hopen wij allemaal. Hartelijk dank ja. dat u even aan de telefoon okay. wilde komen. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journaal Mediaoverzicht. De overleden Els Borst is trending topic op Twitter. Erik Hennekamp vertelt dat Els Borst de vrouw was die zijn eerste arbeidsovereenkomst tekende en zo zijn eerste werkgever werd. Zij was integer en had oog voor het welzijn van mensen. Ja, politici reageren op het overlijden van de oud-minister. Els Borst was een monument van een vrouw, twittert Boris van der Ham en Alexander Pechtold is intens verdrietig. Trouw houdt zich bezig met het lot van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Volgens de krant wacht de minister een zware en pijnlijke opgave als hij vanmiddag de Tweede Kamer binnenstapt. Plasterk weet dat een aantal fracties zich geschoffeerd voelt vanwege zijn tegenstrijdige uitlatingen over de telefoongegevens die zijn verzameld door de inlichtingendienst AIVD. Trouw heeft een advies voor de minister om de politiek te overleven, excuses en een ijzersterk verhaal. In diezelfde kant staat dat tienduizenden mensen met Alzheimer in Nederland ondervoed zijn. Dat blijkt uit een rapport van patiëntenorganisatie Alzheimer's Disease International. Van de tienduizenden ondervoede patiënten woont het merendeel thuis. Maar ook in verzorgingstehuizen kampen zo'n tienduizend dementerende met ondervoedingsverschijnselen. Dat Alzheimer-patiënten vergeten te eten is niet de enige reden... stelt een woordvoerder van Alzheimer Nederland. Het heeft er ook mee te maken dat de eetbehoefte bij dementerende verdwijnt. Ze voelen geen honger. Ruim 85.000 eindexamenleerlingen HAVO en VWO... moeten door een blunder van het CITO... een deel van het landelijk schoolexamen Engels opnieuw afleggen, meldt de Telegraaf. CITO maakte de pauzes in de kijk- en luistertoetsen van eind januari per ongeluk tekort. En leerlingen hadden door hier geen, hierdoor geen tijd om de vragen goed te lezen. CITO biedt daarom een herkantingstoets... Toets aan, omdat het gaat om een schoolexamen, beslissen scholen zelf hoe zij die fout oplossen. De aangeboden herkansing valt midden in een tentamenperiode en dat zorgt voor veel extra stress. Laat het laks aan de krant weten. Nationaal coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid probeert een islamitische radiozender uit de lucht te halen. Die jihadistisch gedachten goed verspreidt, staat in, uh, NRC of op nrc.nl. Gouraba zendt sinds enkele weken vanuit Nederland radicale islampreken uit. Die, volgens de NCTV, ertoe kunnen leiden dat Nederlandse jongeren afreizen naar Syrië. Deelname aan de gewelddadige jihad wordt op de zender een verplichting genoemd. Werknemers met een tijdelijk contract moeten langer kunnen blijven werken. De ChristenUnie is tegen het plan van minister Asje van Sociale Zaken... om de periode dat werknemers tijdelijk kunnen werken... terug te brengen van drie naar twee jaar. Dat staat in spits. De minister wil met de nieuwe wet werknemers eerder zekerheid geven. Maar de ChristenUnie denkt dat de kans groot is... dat tijdelijke krachten sneller op straat belanden. De politie is verbaasd dat Leila Kalal uit Ierseke haar klacht over de behandeling van haar aangifte in het politiebureau van Roosendaal heeft doorgezet, schrijft de provinciaal Zeeuwse Courant. Kalal wilde donderdag bij de politie aangifte doen van discriminatie bij haar sollicitatie naar een stageplek. De politiemedewerker gaf daarop haar persoonlijke mening over de islam. In het gesprek zaterdag tussen de politie Kalal en Kamerlid Marcouch verontschuldigde de medewerker zich. Maar Kalal zet de klachten door. Aangifte ligt nu bij het Openbaar Ministerie en dat beslist of er onderzoek en vervolging komt. Is u vanochtend in de kranten zo dadelijk. Uh, na acht uur staan we natuurlijk nog stil bij het overlijden van oud-minister Els Borst van Volksgezondheid. We praten erover onder meer met D66-politicus Roger van Boxtel. En we gaan nog even naar Parijs, want de taxichauffeurs zijn daar nog steeds boos en blokkeren het verkeer. Adios spraken van een behoorlijk bestuur? Nou, ik vind dat een erg beladen en een beetje verwijtende term. Elke werkdag van 9 tot 12, de ochtend. Ja, dat klinkt als een leuke meevaller. Ja, is het ook. Met gasten uit het nieuws. Stand.nl. Zullen we nog eentje doen? Ja. Goedemorgen, Stand.nl. En de Nationale Nieuwsquiz. De jury heeft intussen beslist. Ja, fout, fout, helaas. Met de ochtend, met Jurgen van den Berg. Uh, een klein steekje onder water, zullen we maar zeggen. En Guilaine Plag. Zit dat wel een geintje in, maar nooit te onaardig, hè? Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Bedolven onder bonnetjes van collega's voor het parkeren. Handig hoor dat Parkline niet meer eindeloos declareren. Zo makkelijk kan het zijn, Parkline.